een Klomp met het NOS-journaal. Honderden migranten zijn te voet vertrokken vanuit het station in Budapest naar Oostenrijk. Een tocht van zo'n 200 kilometer. Ook gisteren trok een grote stoet vluchtelingen over de snelweg naar Oostenrijk. Dat land zette gisteravond de grens met Hongarije open vanwege de noodsituatie met de vluchtelingen. Zo'n 4500 mensen zijn vannacht met bussen naar Oostenrijk gebracht. Maar vanochtend heeft Hongarije het busvervoer stopgezet. De duizenden vluchtelingen die aankwamen in Oostenrijk reizen waarschijnlijk direct door naar Duitsland. Dat land rekent vandaag op 10.000 vluchtelingen. In de Roermondse flat, waar afgelopen nacht brand woedde... bleek een brandtrap te zijn afgesloten. Mensen die hun huis uitvluchten kwamen voor een afgesloten deur te staan. De brandweer heeft met een betonschaar kettingsloten doorgeknipt... die op de nooduitgangen zaten. Bij de brand kwam één man om het leven. Hij werd zwaar gewond uit een kelderbox gehaald... waar een bed en een matras in brand stonden. Volgens de brandweer heeft de afgesloten brandtrap... de vluchtweg van de omgekomen bewoner niet geblokkeerd. In Syrië zijn gisteren 47 mensen omgekomen bij gevechten tussen de islamitische staat en verschillende andere strijdgroepen. De gevechten zouden bij de stad Marea zijn geweest, op 20 kilometer van de Turkse grens. Marea ligt in een gebied in Syrië waar de Verenigde Staten en Turkije een nieuw front willen openen tegen IS om de terreurgroep te verdrijven. Daarna willen ze daar een veilige zone instellen voor Syrische vluchtelingen.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 Nog het weer in het zuidoosten, een paar buien. In het noordwesten breekt de zon soms door en het blijft vrijwel overal droog. Het is zo'n 16 graden. Ook morgen is het fris en wisselvallig. Dit was het en ooit. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Diemen door de werkzaamheden op de A1. Bij knooppunt Diemen drie kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Afrit Berkel en Rode. en Delft-Noord 4 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland door een ongeluk tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop het Kleinpolderplein 5 kilometer. Daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. En op de N14 Den Haag richting Leidsendam tussen Den haag maria Hoeven en Afrit Voorschoten 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb 20 Kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. te gaan. Traumgesicht, het haus en zee. Ik suche neues land met unbekannten Straßen. Fremde Gesichter en keiner kennt mijn Namen. Alles gewinnt beim Spiel mit gezwinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt.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 Ist schön, mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. het huis Haus am See. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen, blauwe Blätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön, mm, alle kommen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Vorige weekend zat CfM het hele weekend live op het strand. Ja, zeker. Uiteraard tijdens het paal zitten bij Talassa. En toen had ik beloofd deze plaat te draaien. Alleen toen niet bij me, maar bij deze dan. Dat was Pieter Fox en House Amcée. Het is zeven minuten over twee. Goedemiddag. En welkom bij Stadvoort op zaterdag. Live uit de studio. Goedemiddag, goedemiddag uh, Pieter Fox, Albert Vos. Goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10a. En we hebben weer een overvol programma. Ja. ja, want het voetbal is ook weer begonnen voor SV Zandvoort. En die ontvangt vandaag het koninklijke HFC. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es. En die gaat om tien over half drie voor het eerst een update geven... over het verloop van deze voetbalwedstrijd. Verder natuurlijk de vaste items zoals ze zijn om half vier... de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand. Want het ene grote evenement is nog niet voorbij, of het andere dient zich alweer aan. Half drie, het enige echte Zandvoortse weer. En dat is natuurlijk ons enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. En uh, het volgende raadsel alvast, luisteraars... als hij lopend was gekomen, had hij een paraplu meegenomen. Oh jee! Dus wat gaat het worden? Wordt het mooier, wordt het beter? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Uiteraard rond de klok van half vijf hebben we Dier van de Week... en die luistert naar de naam Dushi. Het gedicht van de week het kan natuurlijk niet anders uh, overgaan... dan over de verzet-windmolens. En we hebben een gedicht van Astrid de Wolf, wat daar perfect op aansluit. Dus dat uh, om een kwart voor vijf. Verder volgen wij voor u de kwalificatie en dan hebben we het over de Formule 1. En wel de race, de Formule 1 race in Monza, Italië. Dus daarover later in het programma meer. Verder kijken we natuurlijk ook vooruit naar het grote evenement wat gaat komen volgende week. En dan hebben we het over Golf, het KLM Open. Verder uh, hopen we uh, Esther Jansen vanmiddag nog even in de studio te mogen ontvangen. En die weet er alles van uh, de stand van zaken met betrekking tot de handtekeningen. En dan komt onze collega Willem Boer komt langs. Want die uh, heeft voor ons namens ZFM uh, mede plaatsgenomen op de paal. En die gaat ons even vertellen hoe hij dat heeft ver, uh, beleefd. Verder hebben we nog Jonas, die uh, heeft ook op de, van ZFM op de paal gezeten. En, niet te vergeten, Dolly ten Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Ja, zitten we weer even lekker drie uur lang voor paal, hè, zullen we maar nou, zeggen. Jij staat voor paal. Zo is het. Ja, dat is waar. En jij zit voor Paul. Ah, ah, ah, ah. Wil je dat allemaal zien? Kijk even op CFM Live. Me dijeron que te casando. no sabes <middels> lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para fue dura. que te a la luna. Y yo no Dime quién pueda ser feliz. Esto no me, gusta. Esto no me, gusta. Es me, yo sin ti y tú me, mí. Dime quién puede ser feliz. it's not me, it's not me, it's not me, ...dat zomergevoel toch nog even vast, he? Heerlijk. Je de Nicky Jam... ...te samen met Enrique Iglesias. Dat was uh, El Perdon. Het is 12 over 2. Goedemiddag en welkom bij Zalvoet op zaterdag. Live vooruit de studio aan de Tolweg 10A. En hier is de 52 Second Streets... De jaren tochtig, dat was I can't let you go. Ja, vorige week had je mooie bedrijfskleding aan, uh, Albert-Jan. Mooi ja. in het uh, oranje. Klopt. Ja, maar waar is dat nou eigenlijk voor? Nou, dat is voor de kijkers nu. Voor de kijkers? Ja, en waar het voor is? Jij ligt uh, hier uh, aan tafel, of <laughs> op de tafel. En waar het voor is? Ja, ik uh, kan het niet vaak genoeg herhalen voor de luisteraars onder u. Wie het mogelijk gemist heeft, ik kan het me nauwelijks voorstellen. Want momenteel voeren Zandvoort en heel veel andere kustplaatsen... Een actie tegen de komst van 700 windmolens van, u hoort het goed, 200 meter hoog vlak voor de kust. Ter hoogte van strandtijd 18 en 19 staat een grote paal waar een platform aan hangt. Om de 6 uur nemen 40 protesteerders om de 6 uur bij toebeurt plaats op dit platform... om aandacht te vragen om voor dit probleem en mensen aan te zetten tot het zetten van handtekeningen. Het doel is om tussen de 50 en 100.000 handtekeningen te verzamelen... Die aan, het eerste, die aan de Eerste en Tweede Kamer zullen worden aangeboden. De leus Verzet Windmolens geeft de vraag aan minister Kamp aan... die over de plaatsing van de windmolens gaat. De actievoerders zijn niet tegen groene energie... die opgewekt wordt door windmolens... maar vraagt de minister de molens verder weg te zetten. Bijvoorbeeld bij IJmuiden-Ver... waardoor de horizon gevrijwaard kan blijven van verdere bouw... vlak voor de kust... Volgens de actievoerders zou dit ten koste gaan van de economie in de kust plaatsen. En uh, wellicht dat we in de loop van deze uitzending... de stand van zaken omtrent het aantal handtekeningen nog aan u kunnen. Uh, ja, dus de update van de handtekeningen, hoe ver we zijn. We willen graag naar de richting uh, 50.000. En uh, ze zitten volgens mij nu ruim boven de 30.000. Maar het wordt vervolgd. Nou, daarvoor is die actie nou. En morgen uh, gaat als laatste uh, om 12 uur... Huigmolenaar de eigenaar van Talassa, wederom, wederom... want hij was ook de eerste paalzitter... als laatste de paal in en hij zal daar blijven tot een uur of half zeven. En natuurlijk onder grote belangstelling zal hij dan op een gegeven moment... het paalzitactie uh, uh, uh, een einde toeroepen... waarna het grote feest kan losbarsten. Goed, uh, wij houden nu op de hoogte. Ja, waar kunnen de mensen de petitie tekenen? Winkeliers, strandtenten, uh, uh, overal eigenlijk in Zandvoort kunnen ze handtekeningen zetten. En online natuurlijk. Online kan ook bij www.verzetwindmolens.nl Oké, okay, tot zover het nieuws over de windmolens. We gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Het blijft een aparte plaats, maar wel heel erg mooi. Hier is Kovacs en Digging. Look here, there's something to know.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 ZANG Bessie to attack a Maryland right well I'm digging need to grow have to push flicking through vinyl I'm feeding the rush I dig for that one and now open the hood it's taking all day from the back to the front I'm digging I'm digging I know you're gone I know you're gone but I don't feel what I know I know you're gone I know you're gone but my mind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 with me and I know that you're at peace cause you, you let us sing your soul your mind and heart to sleep from the day that I met you I stopped feeling afraid in your arms I en dan zeg je, doe mij maar een chef-special. Ja, en dan so krijg je hem, hè. Jorde, you so in your arms bij CFM. Daarvoor trouwens Kovacs en digging. Ja, we gaan nog even door over de windmolens. Ja, het blijft, het blijft natuurlijk een hot item, ook na, na zondag. Hè, dan kan je ook nog je handtekening zetten. Maar afgelopen donderdag heeft wethouder Gerard Kuipers... de petities die in het raadhuis zijn getekend... overhandigd aan Anita Molenaar van Strandpavillon Talassa... Door deze stapel van maar liefst 1536 stuks... u hoort het goed, 1536 stuks... komt het totaal op dat moment op die donderdagmiddag... op het mooie aantal van 33.000 handtekeningen. Nog een klein beetje en het gewenste aantal is bereikt. Kuipers had donderdag de tweede shift en uh, dat was volgens hem goed te doen. De paal bewoog wel wat af en toe uh, viel er een, een druppeltje regen. Maar over het algemeen was het goed vol te houden, zei hij smiddags. Aanstaande zondag, zoals gezegd, gaat Huig Molenaar Senior nog, een, Molenaar Senior nog eenmaal uh, de paal op. Als hij rond half zeven weer naar beneden komt... is het in Strandpaviljoen Ahoy groot feest. Een bekende DJ zal de feestvreugde opvoeren. De zogenaamde drinks en bites zijn natuurlijk wel voor eigen rekening. Oh. Maar goed, het wordt een leuk feest in Ahoy. En ook nog na zondag kunt u rustig nog uw handtekening zetten op www.verzetwindmolens.nl Tot zover het nieuws over de windmolens. Zo dadelijk het CFM weerbericht voor de komende dagen met Lex van der Hoorn. Bonjour, mon amour Moi, Marcel, tu es très belle En, en, en, en, en Je suis Nélandaise Oh, je parle un petit peu français en, en, en Prenez de l'ans met me Even, nez de l'ans met oh. me Mijn gevoel, c'est mij dat wij vanavond Samen kreik naar de Champs-Elysées Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. En ik voelde dat het goed zat. Ik zag er zo verlegen lachen Kan niet geloven dat het echt was Zij de mijne zijn Ze leken mis van Daltia, Cecilia en Anouk oh, oh, er gebeurde iets met mij Toen zij zei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 Je hebt zo'n mooie t-shirt aan. Ja, Start ik je krijg, goed, Staat je das. goed? ik krijg kledingsadviezen via, ja. de, via de app <laughs> www.zfm-life.nl. Dan kan je Albert Jan in het oranje zien. Op verzoek van naar Jeroen. Jeroen, goedemiddag trouwens. Leuk dat je luistert. Zometeen inderdaad, Lex, met het weerbericht. Maar eerst Omi. Hier is Cheerleader. When I know Deze plaat doet die man weer mee, die Felix, weet je wel? Die heel veel hits op die moment heeft. Ditmaal de uitvoering van Naomi, dat was de cheerleader. Goed? Zo, en zo werd het twee minuten over half drie. Goedemiddag, Lex van Den Horen. Goedemiddag, Rob. Rob Harms. <laughs> Harms, hoe is het ermee? Goed? Ja? Ja? Mooi! Fijn dat je er weer bent. Ja. Laten we even het raadvondje wat van het begin van dit uur even ophelderen. Uh, Als je lopend was gekomen, had je een paraplu meegenomen. Ja, daar had ik er langer over gedaan. Daar had je er langer over gedaan? Ja, en dan had ik een bui gehad. Dan had je een bui gehad, hè? Ja, ja je bent precies tussen de buien doorgelopen. Ja, ik geloven. ben even tussen de buien doorgekomen. Doe je helemaal goed. Ja. Blijft het zo of gaan we de goede kant op? Ik ben zo benieuwd. Vandaag blijft het zo. Goed. Okay. Fijne dag. Tot zover. Ik, dit was het weer mijn richting van Leek van de Hoorn. Goedemiddag. <laughs> nee, het is vandaag uh, wisselend bewolkt en we hebben, we hebben In de ochtend hebben we dus echt uh, buien gehad en uh, vanmiddag is het dus opklaringen en kans op een bui. Want af en toe schijnt de zon en dat heet opklaringen. opklaringen. Ja, is dus, toch dus, opklaringen. We krijgen regen. we krijgen regen. Periode met zon duurt wat langer. Oh mooi. Ja, opklaringen dat zijn uh, kortdurende uh, op, oprispingen van de zon. Oké. Okay. Ja. Ja, dan heb je nog zo'n term, bui-geregen. Ja, bui-geregen. Ja, wat is bui-geregen? Dat, dat, dat hadden we dus... Uh... <laughs> ja, afgelopen week wel eens Buien Juist, bui-geregen. Buige bui-geregen, dat is dus uh, een langdurig, aanhoudend regen. Met hard regen, zacht regen, hard regen, zacht regen. Nou, dat hebben we dus gehad, hè? Ja, zeker. Ja, ja dat is dus bui-geregen. Okay. Dan heb je ook buien... Dan, uh, daar kan je op wachten. En periode met regen, dan kan je beter thuis blijven. <laughs> het is duidelijk, hè? Heel, dat maar heel dat duidelijk. Het zijn wel officiële termen, hoor. Ja, klopt. Ja. Want dan hebben, we over, dan hebben we het allemaal over hetzelfde. Goed. Uh, er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Die komt lekker boven uit zee. En uh, de maximumtemperatuur komt op 17 graden uit. Maar het is op dit moment is het 15 graden. En dat komt dus door die bui die we dus net gehad hebben. Die jij gemist hebt. Die ik gemist heb. Ja. Heel goed. Ja. Ja. Dus, dus het is weer voor vandaag. Uh, we houden dus kans op een bui. En op morgen. Dus vanavond kunnen, kunnen we ook weer buik krijgen hoor. Dus uh, we zijn er nog niet vanaf. Morgen. Dan hebben we wolkenvelden met af en toe wat zon. Dat is dus uh, ja. Uh, ja. Net. Uh, net af en toe wat zon. Ja, dat is duidelijk, dacht ik. En in de middag is de kans op een bui. Gelukkig. Dus jullie zitten morgen weer op strand? <lacht> nou no, nee. nee. Nu ik dit dus hoor. Niet, nee. nee. <lacht> <lacht> er staat een vrij krachtige noordwestenwind. En uh, de maximumtemperatuur morgen is een eveneens als vandaag 17 graden. Dus. Ja, het houdt nog niet over. Maar de luchtdruk die zit wel in de stijgende lijn. Die, uh, die gaat uh, verder in de week gaat die naar de 1030. Dus dat ziet er dus goed uit. Dat is vrij hoog hoor, 1030. Oké. Okay. Uh, maandag. Dan hebben we wisselende bewolking met opklaring, opklaringen. <laughs> Kijk, je, je, had voor, je had leraar moeten worden, man. <laughs> en kans op een bui. Oké. Okay. Ja, dus daar kan je op wachten. Uh, er staat een vrij krachtige noordelijke wind. Die is dus van het noordwest naar het noorden gedraaid. En daar wordt het dus ook weer niet warmer door. Hoewel, uh, 17 graden is nog steeds onder normale. Want uh, de normale temperaturen voor de tijd van het jaar is 20 graden. Kijk, dat scheelt nog even. Sorry. Dus er zit nog wel 2 graden tussen. En als we de zee inplonsen. Die is, die is 19 graden. 19 graden. Ja. Daar warmer gewoon. Ja. Hmm. Warmer. De zee is warmer dan de buitenlucht. De, de, de zee is warmer dan de buitenlucht. Dus hmm. je kan beter in zee duizend ja. dan op het strand lopen. Ja. Uh, dan gaan we naar de dinsdag. Ja, dan is het droog. Ja, ik durf echt te zeggen, dan is het droog. Met wolkenvelden. En uh, die wolkenvelden die ontstaan dus doordat... Uh, die koude, temper die koude lucht... over het warme zeewater gehad... waar we het net over hadden. Het zeewater is 19 graden. En de lucht is... het uh, zeewater is 19 graden... en de lucht is 17 graden. graden. Dan ontstaat er dus bewolking. Daar hebben we dus vandaag last van. Morgen hebben we last van. van. En, morgen, en overmorgen dus ook. Dus dinsdag. Maar er valt geen bui uit. Er staat een matige noordelijke wind. Ja, en dat is dan niet warmer... dan 17, 18 graden. Ja... Hmm. Maar we gaan... Ik heb een keer verder gekeken hoor. Ik laat het hier toch echt niet weg zitten. De, middagtem, de middagtemperaturen blijven na het weekend... dus meerdere dagen onder het lang, lang jaar gemiddeld. En de uh, neerslagkansen... Ja, en toen was mijn was leeg. Ja. Ja. De neerslagkansen nemen af. Nemen wel wat af. En in de tweede helft van de week... dat is dus vanaf woensdagmiddag... want dat is de, de, de middag... De, de, de, ja, de, de, Brengt de week. Woensdagmiddag wordt dus de week door middag gezaagd. Dan uh, gaat het opknappen. En uh, daarna wordt het warmer met meer zon. En ik denk dat we boven normaal uitkomen aan het eind van de week. Dus het wordt nazomer. Dat is helemaal niet nou, de bedoeling. Nee ja hoef ik niet op Jawel. vakantie. Nee, ja, dat is helemaal okay. niet leuk. Ga jij maar lekker op vakantie. In Turkije regent het trouwens. Of? Ja, dank je. Over je, de week. Ga, ga je zoveel op vakantie. <laughs> maar goed, we, in ieder geval dat is een goed bericht. Die sluit af met een goed bericht. Ja, dat wordt na zomer En dat is in de, dus in de tweede helft van de week. Dus dan kunnen we wel even gezellig naar het strand. Ja. ja Oké. Okay. dus zien we elkaar uh, komt goed ergens. Nou, ergens. ik wens jullie heel veel plezier daar. Uh, ja. Je kan dit uh, nalezen op www.meteopagina.nl uh, en Twitter en Facebook kan je zien op Meteo Zandvoort. Op CFM TV. En CFM TV. kanaal 40. Die... Precies. En uh, op jouw CFM uh, app. Ja, de CFM app. Heb je hem nog niet? Download hem dan nu in de Play in de App Store. Hij is gratis verkrijgbaar. En kijk even onder uh, Meteo Zandvoort. Het weerbericht van Lex van den Horen. Dankjewel, Lex. Oké. Okay. En ik zeg eh, niet tot volgende week, maar wel Albert-Jan. Maar ik ben er wel hoor. Jij bent er ja, wel. Ja, ik, ik ook. En ik uh, zit er lekker in Turkije. Nou, veel plezier. Doei. Doei. Dat was het weer. Vierf Dankjewel, Lex van den Horen. Na te lezen op www.meteo-pagina.nl Of download gewoon even die app, he. de ZFM Zotvoort app. Gratis in de Play en in de App Store is hier verkrijgbaar. En hier is Michael Jackson. to you. Nummer van Michael Jackson. Ja, het voetbalseizoen is weer begonnen en dat betekent dat we live overschakelen naar Duintjesveld. De wedstrijd van vandaag SV Salvoort tegen de Koninklijke HFC. Goedemiddag Jan Fres. Goedemiddag uh, Rob en Albert Jan natuurlijk en luisteraars uiteraard. Welkom weer op het uh, Sportpark Duintjesveld en inderdaad de eerste competitiewedstrijd. Is, een, is een, en een doelpunt voor Zandvoort. Ja. Mooi teruggelegd. Ja, ja. Met de kopbal. En uh, uh, even kijken. Maurice Mol die staat daar. Behoorlijk vrij draait. Zichon. Die haalt in één keer uit. Zandvoort staat uh, in de achtste minuut. Uh, met uh, negende minuut moet ik zeggen. Met 1-0 voor. Dat was uh, zomaar een cadeautje natuurlijk. Wat wil ik zijn. Ik was gaan aan het vertellen. En ja, ineens is die aanval daar. in het doelpunt. Goed. Zandvoort leidt dus met 1-0 in de negende minuut. Maar waar was ik nou mee bezig? Uh, <laughs> <Ja, het> Ik is... <laughs> je bent me helemaal verhaal <laughs> geweest. Mooi hè Ze verrassen me gewoon weer, die gasten. Nou goed, eh, ja, Zachter heeft het ja Dat hebben we allemaal meegemaakt. Meegekregen via de Albert niet zo bepaald, bepaald voorseizoen gehad. Uh, al die oefenwedstrijden. Oefenwedstrijden, ja, ja gaat dan de uh, AAM Dagblad Cup of de Nederlandse Beker van de KNVB. Ja, dus op uh, ENA is, zijn die allemaal verloren gegaan. En flink ook. En men had dus een, het hart vast voor het eerste van SG Zandvoort. Nu staat er toch denk ik een behoorlijk team in het veld. Met als nieuwe mensen uh, Midlander op berk Welderkamp, bijvoorbeeld. Justin Luiten staat erin. Um, uh, even kijken, Aardewerk staat erin. Max Aardewerk staat erin. Uh, er hebben toch een paar mensen. Oeh, dat gaat bijna bijna de 1-1. Maar goed, um, in het doel in het Zandvoort er staat. Uh, uh, niet uh, de Jonge Jan. jongen uh, Jonge van Schmid is... Uh, um, ja, ik, misschien is de ander wel op uh, vakantie. Ik heb geen flauw idee. Maar die, uh, die staat in het doel. En uh, dat is uh, voor mij een hele goede keeper. Dat het werken vanzelf dan. Goed, Zandvoort is dus uh, goed begonnen. De eerste paar minuten waren eigenlijk voor uh, HFC... dat we uh, meer op de veld van Zandvoort speelden dan andersom. Maar goed, we staan 1-0 voor. En uh, we spelen in de 11e minuut... Laten we hopen dat dit zo blijft, jongens. En dat we een goed seizoen krijgen. En de Sandsvoort uh, aan het einde van het seizoen naar boven kan. Fijn joop dat je inderdaad het voetbal weer voor ons in de gaten gaat houden. Ook in het nieuwe seizoen. En straks komen we weer bij je terug. I was scared of 1-0 op dit moment voor tegen de Koninklijke HFC daar op Duitsersveld. En zometeen even voor drie uur schakelen we weer live over naar Duitsersveld, naar Jan Fres, die de wedstrijd vanmiddag voor ons in de gaten houdt. Daarachteraan hoor je trouwens fans Joy en Riptide. Ja, even een rustig plaatje zo op de zaterdagmiddag. Hier is Elton John en I guess that's why the goal is the blues forever Between you and me I could honestly say that things can only get better for you. Elton John op de zaterdagmiddag bij CFM. En we schakelen weer live over naar Duintjesveld. Naar de Joop van Nes bij de wedstrijd SV Sonvoort tegen HFC. Hoe is het daar, Joop? Ja, Rob, het is nog steeds hetzelfde. Het is nog steeds 1-0 voor. Maar vier minuten geleden had Nijsjeberg de wedstrijd nu al op slot kunnen houden. De prachtige bewegingen, twee stuks, zetten die zijn verdedigers helemaal op de verkeerde been. Komt eigenlijk alleen voor de keeper. Ja, en dan schiet hij rechtdoor en daar stond net die keeper natuurlijk. In tweede instantie mocht hij nog een keer doen en dan ging die bal een centimeter of 15 aan de verkeerde kant van de paal Maar nou Goed, Zandt is dus goed bezig. Um... Niet al te veel in, in balbezit, maar goed, wat, wat ze doen, dat doen ze goed. En AFC uh, moet, uh, moet gaan kijken, moet op zoek gaan naar dat ene doelpunt om nog gelijk te komen in ieder geval. En uh, ook nog te zorgen dat eventueel met de twee nog voorkomen. Zover is ze nog lang niet. Zandvoort die is in aan de aanval. Zandvoort even wel geen balbezit, maar is op de helft van AFC uh, bezig. <kwijnt> en, uh, en dan. Uh... Dan is het echt, denk ik, wachten op de volgende goal. Want Zandvoort moet hier vrij makkelijk van kunnen winnen. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, zometeen in het tweede uur van dit programma komen we uiteraard weer bij je terug. Ja, We gaan op naar het en weer van drie uur nog twee platen te gaan. Waaronder deze van de SOS-band. Hier is The Finest. 20 jaar. CFM.